The Mokey. Lekker bij me liggen. Het is al tegen de ochtend en je slaapt nog steeds niet. Je ligt maar te woelen en te draaien. Laat mij nou maar even op. Wat is het dan? Wekenlang liep Harry op een roze wolk. Dat telefoontje van Albertini... Nou, dat had wel wat losgemaakt, hoor, Harry. Dat ze zelfs in de uh, United States of uh, Amerika van hem hadden gehoord. Maar ja... Langzaam maar zeker komen natuurlijk die dagelijkse sores wel terug. Je zegt nooit wat. Je loopt nog een beetje te klagen en te groeien en s'avonds in bed. Hoe lang is het nou niet geleden dat we. Ja. Soms zijn er dingen. Wat voor dingen? Je gaat toch niet vreemd hè? Wie ik? Met wie dan? Nee, natuurlijk niet. Nou, zo raar zou dat niet wezen. Je loopt de hele dag tussen de dames. Het ook maar een man. Nou, ik zie die blote titel niet eens meer. Al doen ze die dingen midden in mijn gezicht. En laat het niet doen. allemaal los. Ach, mensen, je hebt er geen idee van wat voor gesoten mythe dat allemaal oplevert? Oh, oh, nou, om... haar, laat je nou eens Ach, gaan. Echt. Ik heb jou zo lang niet gevoeld. Wie? Kleine Harry. Ziet hij er nou nog wel? Ja, het geeft. Ga blijven nou. Doe nou, Harry. Nee. Ga je dat doen? Ik ga even een glaasje water drinken. Jezus. Heb je nou nog niet genoeg gehad? Ach. Niet goed voor je, man. Is hartstikke strak voor staan. Hij is gewoon zenuwachtig. me voor een paar mietjes. Kind kan de was doen. We pakken de bestelauto, we bellen aan... en als er iemand vraagt wat we komen doen... dan zeggen we gewoon dat we een pakketje ja. van Van Gent en Loos komen afgeven. Dat is misschien een goede baan voor jou, Dan. Bezorgen bij Van Gent en Loos. Lijkt me echt wat voor jou. Jongen, jongen wat is hier leuk, zeg. Allee, genoeg gehouder, ja. niet lullen, maar poetsen. Ik wil geen fouten deze keer, begreep Heb Het Feyenoord weer eens verloren of zo. Eén man gaat naar de deur om aan te bellen. Gaat er nou niet met z'n zes staan, want dat is verdacht. Pas als er iemand open doet, dan stormt de rest het busje uit. Houd de deur alvast op een kiertje. Ja. Als jullie binnen zijn, een paar flinke rammen. Ja. Je pakt de waterleiding, misschien wat elektriciteit, ja. en dan weer wegwezen. Het is dus erin en eruit. Hé, <lacht> hey, hou je kopje op. En niet te kinderachtig, hè? Jullie trainen hier niet voor niks. Waar is Sonny eigenlijk? Ja. ja, het is altijd wel prettig, hoor, om een prijs in je ploeg te hebben. Je hebt vandaag wat anders te doen, maar Peter, hier gaat mee. Ja, je hebt uh, vorige keer wel een paar lekkere klappen uitgedeeld. We zijn toch niet bang, hè? Hé. Hey. Hm? Wat doe jij hier, John Pruijs? Niks. Een biertje drinken. Hm. Godverdomme al tegen zissen. Ja, en? Nou, dat is laat. Ja. Is er wat? Is toch geen stront aan de knikker, hè? Hé, hmm. hey, in de piek al? Nee. Met Nettie. Marco. Ach, nee, Marco is ziek. Nee, nee, nee, dat is het niet. En wat dan? Hé, hey, kijk me nou eens aan. Kom op, je kan je vader toch wel vertellen wat er aan de hey, hand is? Ik had wat, uh... Ja? Ja, nou ja, ik had een handeltje. Een handeltje? Wat voor handeltje? Gewoon wat spullen. Dingen die ik wou verkopen... Die lagen in de garage in de Willemstraat. En, uh, wat de, in de Willemstraat? Ja. De politie is er geweest en nu ben ik verdomme alles kwijt. Iemand moet de boel verlinkt hebben. Als ik diegene in mijn poten krijg die iemand dit geflikt heb... Waarom ben je dan godverdomme aan het handelen zonder dat ik er iets van af weet? Waarom heb je het me niet verteld, jongen? Ja, ja, uh, gewoon, uh, wat doet dat ertoe? En storm de rest naar buiten, niet eerder. En als ze terugvechten? doen ze niet, slappe hap, dat is het. Voordat ze het goed en wel weten wat er aan de hand is, zitten wij binnen en staan zij op straat. Precies. Heb jij die bijl, Simon? Oké, we gaan. <tieden> oh, dat is... Het is verdomme nog geen 7 uur. Wie is dat? Ja, weet ik veel. Hé! Mm. Hé! Hey. Hey. Doet er nog iemand open? Ze doen verdomme niet open. Rustig maar, rustig. Het ligt nog in de lui nest te stinken, man. Moet er nog even wakker worden. Hallo, wie is daar? Ja, hallo. Ik heb een pakje van Genteloos. Kan je even open doen? Je moet tekenen. Kijk, zie je? Er gaat een lampje aan. Ze uh, komen huis wel. Goed, het feest gaat zo beginnen. Allemaal klaar? Ja, ja, ja. ja en die bijl is ja. alleen voor de waterleiding, hè, Simon? Nou, ja. Dat je hem niet per ongeluk bij een van die krakers in zijn kop zet. <laughs> Jongens van Genteloos met een pakje. Gaat iemand even naar de deur? Ja, ga zelf, Suus. Hey, hey, Kunnen jullie je bek niet een tijdje dicht houden? Weet je hoe laat het is. Een pakje? Oh, het is een domme zeven uur. Wat, eh... Uh... Klotebel. Hé, hey! ik kom al. Niet openmaken. Hey, nee, niet doen. Niet doen. Steven, Jonas. Wat op. Wat moeten jullie je Kom op, hey, op, op hey. is hey. Nee, jongens. Ik de het leiden! Hey, Kom de balk leiden! Kom de balk leiden! Kom de Wat moet je de balk voor zijn de balk leiden! kraken. de Ah! Freddy, Freddy, Freddy. Hey, gaat, de balk leiden! Kom de balk leiden! Kom de daar leiden! Kom de balk leiden! Kom de balk leiden! Kom de is de Zij mevrouw. Gaat u even aan de kant, dan kunnen we erbij. Freddy is dood. Uh, rustig nou maar. Hij is er slecht en toe, maar, hij leeft ons. Doorlopen, mensen. Oh, er valt hier niks te Freddy. zien. Oh, niks te zien? Oh, dat lijkt wel een circus hier. hier. Ja, zeker de leukste thuis, meneer. Doorlopen graag. Deze man is gewond. Meneer, kan ik meerijden? Oh. Oh. Ik zei toch dat ze terug zouden komen. Ik kan hem niet bewegen. Pas op. Mijn hele boot is kapot. Ik voel het. Blijf nou stil liggen schatje. We zijn zo bij het ziekenhuis. Oh, die stomme boor. Love and peace, ja. war and shit. Die... Rustig, rustig, rustig. Rustig Freddy. Rustig. Ze waren met veel meer dan we dachten. We hebben er een paar het ziekenhuis ingeslagen, maar er kwamen steeds nieuwe. Er zat er, er eentje bij. Oh, die knokte voor tien, man. Ja, die hebben we wel behoorlijk te pakken genomen, kan ik je vertellen. Ja. Nou, dat hebben ze anders ook met jullie gedaan. Je weet waar de EHBO-kist staan. En wat is er met Thijs? Die heeft volgens mij niet genoeg aan een verbandje. Nee, hebben mijn gebruikarm, denk ik. Ja, die moet naar binnen gasthuis. Breng jij hem even vandaan? Ja, met vergent en looszijker. Oh, joh, nog geentjes maken ook. Je hebt je op je kop laten zitten, dus een stelletje mietjes en dan nog even de lolbroek uithangen. En Pinkeltje, waar is Pinkeltje? Pinkeltje, die hebben ze meegenomen. Wie? De politie? Ja. En nou, waar we jullie ook nog geld vangen voor deze klus? Godverdomme, zeg. Hey, Ga gewoon een Ik Neem maar zelf ook, heen, Greet. Waarom? Dat kraakpandje, je weet wel, waar Freddy ook in ja, zit. Ja, wat is daarmee? Hier. Schik er nog maar eentje in. Zeg nou eens wat er is gebeurd, Joop. Dat, dat, dat kraakpand, dat is dus van Aartje Bosman. Ik begrijp nog altijd niet wat die hier in Amsterdam te zoeken hebt, maar goed. Die hebben daar dus een knokploeg op afgestuurd. Het is een enorm knokpartij geworden. En nou is Freddy... Nee, Freddy? Ja, ze hebben hem het ziekenhuis neergevragen. In het ziekenhuis? Welk ziekenhuis? Waar is hij dan? gasthuis natuurlijk. Oh. En wat heb je? Wat heb je? Waarvoor is hij in het ziekenhuis? er zou nou, wel wat meer zijn dan de toonkuzelip, dan sturen ze hem daar niet heen. Oh, oh Ik moet Harry bellen. Opnemen nou, Harry. Opnemen, Kom op. Nergens, Ook niet thuis. Wat moet ik nou? Naar het ziekenhuis. Vooruit. Moet u ook naar eh uh, uh, Misschien wel het beste. Hoezo? Soms weet je niet waar je naartoe moet. Hè? Oh, dan kun je nog alle kanten uit, hè? Of je krijgt een kant meer op. Ja, ja, dat kan ook, ja. Um, waar ligt Fred Pruis? Daar, de Tweede Kamer links. Maar hoe, hoe? We doen wat we kunnen, mevrouw. Komt u uit Arnhem? Nee, ik kom uit Spakenburg. Geboren en getogen. Ik ben trots op. Ik, ik zoek Freddy Pruis. Waar, waar, waar ligt hij? Ja, dat is mooi. Dat is, dat, is, dat is goed, dat is heel goed. We kunnen er nog weinig over zeggen. De dokter is nog bezig. Als er één ding is wat je nooit moet doen, dan is het je afkomst verlogen. Niet de stad, niet de mensen en niet hoe je met elkaar omgaat. Jack Woutersen, Kees Geel en Martin van Waardenberg. Scenario, Jeroen Stout. Regie, Marlies Cordia en Jeroen Stout. Dit programma kwam tot stand met steun van het Mediafonds en de NPO. Maandag en dinsdag vervalt de moker vanwege de Olympische Spelen. Op woensdag 17 februari gaan we door met deel 21...